Michel Koenen met het NOS-journaal. Op de Amstel in Amsterdam is Bevrijdingsdag afgesloten met het 5 mei-concert. Onder leiding van het Radio Philharmonisch Orkest traden verschillende artiesten op... zoals Ali B., Paul de Munnik en H. Wigmines. Het thema dit jaar was Geef vrijheid door. En de bevrijdingsfestivals in Nederland hebben vandaag een recordaantal... van ruim 1 miljoen bezoekers getrokken. Dat heeft de politie bevestigd. De drukte kwam onder meer vanwege het mooie weer en omdat het een vrije dag was... De festivals in Groningen, Zwolle, Wageningen en Haarlem werden het drukst bezocht. Bij een luchtaanval op een Syrisch vluchtelingenkamp zijn tientallen doden gevallen. Dat melden activisten aan de BBC en persbureau Reuters. Wie achter de luchtaanval in de buurt van de grens met Turkije zit, is niet bekend. Vanochtend werd de wapenstilstand, die al een tijdje geld voordelen van Syrië, uitgebreid met de stad Aleppo. In Canada moeten nog meer mensen worden geëvacueerd vanwege bosbranden in Fort McMurray. Die trekken nu naar het zuiden. En tot nu toe zijn al bijna meer dan 88.000 mensen de stad ontvlucht. 1600 huizen zouden al zijn verwoest. En de brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle door de harde wind en de droogte. Het weer wordt waarschijnlijk wel gunstiger met regen en lagere temperaturen. En in de Grote Oceaan, in de buurt van Hawaii... is een Colombiaanse schipbreukeling gered. Hij was twee maanden geleden met drie anderen vertrokken uit Colombia. Nadat de motor uitviel, dreef het schip verder af van land. De man hield zichzelf in leven door te eten van vis en zeemeeuwen. De drie andere bemanningsleden hebben het niet overleefd. Volgens de kustwacht gaat het relatief goed met de schipbreukeling van 29. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of acht...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 Programma van Peaceful Radio, peacefulradio.eu I'm away from the city.